pagina kuvča die alif 191 asulam de rechter kolom de regel 29 we zullen het staren hier lidapka Bahai 30 hijer Idabekt. ahava Dubbele punt. En dat is wat is overzicht. Iets tarig. Het is nodig om de vrijheid aan te hechten eraan. Dus aan de liefde. Derde haieer. Hoe. Idabekt. het ahava. Hoe wordt het ehm um, aangericht aan de liefde dubbelpunt de more chelonit a 31 b dwarav bamashamar shahavarshalin ubaet 32, shenutel nasho hij nu, bij het diner kassa, weinig schonen. 34, ja, klummi pnei hadint. 34 akashe. Raak leeg de bed, waar hij wat toe, want misschien roet 35 bleek omira. Kijk. Wat waar, waar de zoger nu wil ons vertellen is dat uh, de zoger gaat verder ons uitleggen dat de mens moet niet denken dat alleen maar door uh, zich, uh, als het ware, gewoon uh, zijn opoveringsgezinheid, dat daardoor kan hij zich verbinden. ...met de liefde. Dat, het is niet dat hij alleen maar door, door, daardoor... ...maar dat het wel moet in zichzelf moet je wel opwekken die vrees. En niet zomaar uh, alleen maar zoals we dat geleerd hebben... Uh, ...in de link dat uh, liefde hebben voor, voor Hashem moet ook liefde zijn... De mens moet opbrengen de liefde ook in de tijd wanneer uh, de, Hashem ook de ziel van jou afneemt, wegneemt. Ook dan moet je Hashem lief hebben. Betekent dat uh, wat betekent dat Hashem de ziel van jou ziel, ziel weghaalt. Dat betekent dat jij zelf uh, jouw avioed als het ware prijs geeft, maar dat is niet genoeg, zegt ons de, de Zoger. let op. Nu komt er extra van deze ood, wat in de vorige ood, wat nog niet um, expliciet uh, uitgelegd was. Let op. More dat leert Shalona niet, ah, bedwaraf, dat mens moet niet uh, negen, letterlijk, aan de woorden van wat er gezegd, werd, wat er gezegd was, Shahavar Shalim, dat de volmaakte liefde, let op, in de is in de tijd wanneer de mens, uh, notaal, wanneer Hashem zijn neefjes uh, van hem wegneemt, oftewel in de tijd van de zelfopoffering van de mens. De haino bij het djinnakasje, dat wil zeggen, in de tijd van de zware djinn. En, hij zou dan denken dat, uh, en wij zouden dan denken dat de Kavana is, dat de zin ervan is om niet, absoluut niet, helemaal niet, um, vrezen voor de zware dien, alleen aan te hechten, 34, aan zijn liefde door, let op, door, door zelfopoffering, zonder, absoluut, zonder vrijheid, kijk nou wat geweldig, wat het, is, het, het is wel niet eenvoudig gezegd, maar probeer het nog een keer dat toelichten, dat niet zomaar te zeggen, als ascham, en dan als het ware zelfopoffering betekent je, jezelf eh, in de handen leggen van een hogere, zonder Opwekken bij jezelf de vrees. De vrees betekent. Uh, de frase kan je opwekken alleen in de linkerlijn. Duidelijk. Right? Terwijl zelfopoffering, oh, terwijl wat wij noemen, let op wat ons nu naar ons vertelt, de zelfopoffering is, is wat wij doen in de rechterlijn. Hashem, Hashem, dat wij onze prijs prijsgeven omwille van het hogere. En dat is, dan betekent dat. Zelfopoffering, dat is dan in de in de rechterlijn. Duidelijk. Dan in de mens hoeft dat niet, dan vrees uh, in, in zichzelf opwekken. Dat is de rechterlijn. In de rechterlijn hoeven we niet uh, vrees opwekken. Dat is even min zoals de religieuze mens. Dat weet niet van deze ware vrees die er nodig is. Omdat vrees. Kan men hebben alleen maar wanneer men werkt in twee lijnen. Zij hebben alleen maar natuurlijk ook een vrees dat men hen klappen van klappen zal geven. Dat men van hen dan uh, deze wereld klappen in deze wereld. En uh, de toekomstige wereld, dat is, dat is geen vrees eigenlijk. Uh, dat is geen ware vrees, zoals hebben we dat geleerd. משהו פהי הנדרח שים מסיים, שידת איחים זה הנדרח יירא ליד אפ קבאהי פהיה ליד אפ ק ליד אפ שג'ם את יירא צריך להורר ב' את אחד הנדרח כמו שמהו להורר את ריחי מושלי. Bijzonder, bijzonder belangrijk wat je ons nu vertelt. En dat is wat hij concludeert, de zoger, de iets Tari hier, dat de vrees is nodig om eraan aan te, aan te hechten aan de liefde. A hoe, 36. En daarbij het Bahawai, dat moet je dus aanhechten aan de liefde. Hoe? Dat is wat hij ons nu vertelt, 37. Schagam het hier, dat ook de vrees dient men op te wekken in die tijd. Kmoesemor, in de linker, wanneer men in de linker leine, wanneer men de dien opwekt bij zichzelf. Dan moet men ook dus de vrees opwekken in, bij zichzelf net zo als men uh, de volmaakte liefde opwekt. 39. Stap voor stap komt het wel duidelijk. We gaan dat nog um, resumeren, gaan we verder, dat we dat goed begrepen. Dat is de kern van eigenlijk van Um, het geestelijk werk. We zien Albert Hasitrin Kijk, daarom is hij zo'n lang zo'n groot lab van, van, van, van zijn toelichting, drie pagina's. Omdat oh, het zo'n belangrijk onderwerp is. We gaan Jose Albert Hava, 40. Dat ze el. De heilu. Ben badi ben midina u ben met ieu. Feen vierde. Wij die kuna, de arkhavij, ofwel meer. Dat zulch iemle overeer tween vierde hij drie en vier dag had hij de hier, a de linker kolom je zaterichel mipanava, panave, id barach. Shema igrom, achet, weid karer wehavato twee id barach. We nemen tsa, baze, shikole, la, ira, bahawa. O, nu geeft hij ons deze de, eigenlijk een geweldig uitleg van wat hij bedoelt. Altijd moeten wij geduld hebben. Als wij ergens ter plekke iets niet begrepen, lijkt het ons, het is uh, erg omslachtig, dan moeten wij geduld opbrengen, ontvankelijk blijven en vertrouwen dat hij ons niet in de steek laat, zal, laten, zal laten. 39, de rechterkolom 39. En nu absolute aandacht om te horen wat hij nu zegt. Als je dat han, han, uh, uh, gebruikt wat wij nu leren, en in elke situatie dat jij het gefixeerd hebt binnen jezelf, dan zul je zien... Steeds hoe het wonder binnen jou, jezelf, jezelf zal steeds plaatsvinden. Jij ja, zal zelf uh, opwekken, dit wonder in jezelf. En je zal komen tot, breng jezelf naar deze, via deze ware liefde tot sereniteit. Tot de sereniteit. Wegenij. En zie hier. Hij keert terug tot de twee kanten van de liefde, veertig, die hij gebracht had bovenaan. De no dat wil zeggen: Ben medina, ben bid mitivo, zowel uit de dien, dus wanneer de dien zich voordoet, ben el als wanneer hij het goede ont, alleen maar het goede ontvangt. 41, Wittikuna, en zijn wegen worden voor hem uh, gesla uh, geslaagd in zijn wegen. Succes boekt enzovoort. Wel meer, en hij zegt de dus zoger. nu let op, schet zich dat men dient de vrees op te wekken, 42 Babet ha in shalahava, in twee kanten van de liefde. Shebaeet hat jivo, dat in de tijd van, wanneer het hem, wanneer het goede hebt, weet ik hij de orge, en de wegen worden voor hem letterlijk, uh, een slaagt in zijn wegen, dus Hashem doet hem slagen, ze richten er hier moet hij eh, liefde, de liefde opwekken voor hem, voor de gezegende, de regel 1 de linkerkolom, zodat hij, opdat hij niet, opdat hij geen zonde, opdat hij geen zonde zou veroorzaken. Weet, carrière en, let op, en zou verkoeld raken van zijn liefde voor Hashem. Twee, we neemt za, en het blijkt dus daarin. She, wat hij doet daarmee, she, kolel, haira te deze tikun dat hij voegt de vrees toe aan de liefde. Dat is dan in de rechterlijn. Hij zegt het niet expliciet dat het zo is. Maar wij weten in de rechterlijn, dan is het voelen wij dat wij geweldig verbonden zijn met Hashem en alles. Maar dan ook daar, daar moet het dus ook vrees worden aangehecht. Aan deze liefde. Dat, oh, zou ik dan niet zondigen? Want het is gemakkelijk om in de rechterlein te gaan zondigen. Ja, het gaat mij voor de wind. Ik voel me heerlijk. Uh, dan valt, kan men vervallen in de euforie. En snel verbruiken deze liefde dat mij gegeven wordt. Uh, en dan opeens... Uh, lig ik op mijn achterst. Nee, omdat alles is al opge, opge, opge, uh, opgegeten is, opgeslorpt als het ware, Weer ge, uh, uh, door de zonde gaat allemaal dan naar de knoppen, alles wat, wij, wat de mens dan daar had ervan ontvangen, het goed, goede ontvangen. Daarom, daarom moet dan opletten dan wanneer hij dan eh, dat ontvangt van Hashem, dat hij de vrees bij zichzelf opwekt. En, want als hij geld heeft en alles heeft, dan misschien zou zijn, zijn liefde voor Hashem dan afkoelen. En, waarom? Ik heb zelf veel geld. Ik heb niet nodig Hashem, enzovoort. En dan komt... Een financiële crisis, en dan is het al te laat, al die aandelenkosten uh, zijn gekelderd, niets is, maar weinig is overgebleven van zijn geld enzovoort. Ja, ik had het wel eens uh, een voorbeeld gegeven van, herinner nog, van iemand die een gouden plak krijgt, ontvangt, vindt. Op de Olympische Spelen. En hij is nog. Uh, hij staat dan op het podium. En de hele wereld klapt in zijn in handjes. En um, een volkslied wordt gespeeld. In ter ere van uh, zijn land van zijn. Door zijn overwinning. En terwijl hij staat, staat, daar en natuurlijk plukt de vruchten van zijn keiharde werktrainingen, wat hij had, uh, al die moeite wat hij daarvoor had gedaan, zelfopoffering enzovoort. Dat hij nu al bij, de, bij het tweede couplet van, die, van het volkslied, al zijn gedachten zijn al, uh, gaan over de volgende dingen, wat hij verder moet doen, terwijl ziet hij wel voor zichzelf dat, uh, ja, nee, nu moet ik verdedigen, mijn, mijn titel moet ik nu verdedigen, ik moet nog veel harder werken, dus zijn euforie, als het ware, verdwijnt voor, voor, voor zijn ogen, en hij ziet dan de ware realiteit, dus met andere woorden, hij verbindt een stukje vrees, om dat, de titel, de titel te, ver, te verliezen aan zijn vreugde die hij net aan het beleven was. Zo een beetje met de mens gesteld moet worden, die, op, die, op, die een dergelijke positie heeft in uh, wat hij ervaart als succes, en terwijl hij dat doet, dat hij moet ook de vrees, een vrees bij zichzelf opwekken. Begrijp je? Kijk, waarom moet het, moet het gedaan worden? Niet om, om, iets, om iets voor iets te vrezen. Let op, maar om weer in de realiteit, in de ware realiteit weer terug te keren. Want de realiteit is niet uh, alleen het beleven van... Uh, die glorie uh, en, en bleven hangen aan iets, want dat is aan jou gegeven iets. Jij kan het wel uh, nuttigen, je kan wel uh, met mate dat nuttigen, maar betekent niet dat jij dat moet verkwisten. Hoe, wat, er, wat een mens ook op zijn rekening krijgt, welk succes hij ook niet heeft, niet krijgt. Nou, als je dan de volgende ochtend, volgende ochtend uh, opstaat, gewoon bij van spreken, nou, dan moet je weer normaal zijn. Normaal zijn betekent jezelf in overeenstemming brengen met de noden van de dag. Deze dag moet ik weer, uh, sta ik op weer als, als het ware, als een naakte, sta ik dan s'avonds weer, sta ik voor Hashem en moet ik wel vragen Hashem dat Hij mij bedekt dat hij mij kleding geeft, dat hij danken hem, dat hij de naakte bedekt, dat hij in enzovoort, dezelfde zegeningen die ik zeg, wanneer ik helemaal in uh, armoede ben, en, en in ellende, en wat er ook mag zijn. Precies hetzelfde. Waarom? Om... De wereld, de, de, de ware realiteit is niet rechts en links. De ware realiteit die de mens moet opmaken is de middelste lijn. We nemen het zo nog een keer twee na de koma. En het blijkt dus daarmee, daardoor, dat daardoor dat hij de vrees toevoegt aan de liefde. Punt twee na de punt. We hen drie besitra ha-bet, z'el ha-ha. Paedina kashya fyr yorer ira mimenu Ibarah. Veloika Shelibo bo, Five Dato Minadin. min we nimmer zagen, ze gingen kan, ze, gehier en daar, bijna. een tamide zei van bijna was hij maar een ons vertelt. Dat is wat wij moeten gebruiken, dat praktisch gebruiken, dat elke dag. Kijk wat je zegt dus we gaan en zo, we Shalava en zo ook in de tweede kant, aan de tweede kant van de liefde, in de, in de linkerkant, bij het in de tijd van de zware dien. En die kan ik zelf opwekken, maar dan is het in de tijd van de zware dien, Iorereira, laat hem de vrees voor de gezegende opwekken, veluika shalibo, en laat hem zijn hart niet zijn hart niet verharden, wees erg de dien en zijn aandacht verstrooien van de dien, dus verstrooid zijn van de dien, dus niet uh, opletten op de dien. Maar wel opletten moet de mens ook in de tijd wanneer hij in de dien zit, in de zware dien, dat hij die ook met liefde, liefde eraan de, de, de vrees eraan toevoegen, let op, hier is het geweldig wat je zegt ons, vrees toevoegen in de tijd wanneer jij ook dien hebt, want die vrees wat jij doet, dat is ook, door die vrees gaat het ook, ga je als het ware de gas, gas afnemen, en daardoor komt een stukje liefde, oftewel het gesed, chassadim komt, in deze toestand van jou, terwijl jij de harde dien, uh, harde dien rust dan op jou. En door, jou, af, door jouw vrees, verkrijg je dan die chassadim. Alles binnen jezelf. En daardoor wordt de dien verzoend. We nemen saba het bleek dus daardoor. Vijf na de koma, na de tweede koma, Shagam kan, collega hier, abhava, dat ook hier in de linkerlijn, in de tijd van de gin, de vrees is samengevoegd, samengevoegd aan de liefde. Wie hem nog herkennen, en, en als hij de mens, als hij zich zo gedraagt, neemt zij aan en bleek dus. Dat hij altijd, let op Tanit, dat hij verblijft altijd in de volmaakte liefde naar behoren. Zie dat? Verblijven in de volmaakte liefde ligt aan mij en niet aan iemand anders. Hashem heeft alle mensen lief. Zowel. Um, rechtvaardige, en tzadik, als de grootste, grootste boef. Als de groot, grootste, vermoordenaar. Als de grootste, eh, uh, dictator. Precies op dezelfde manier. Want de dictator, de moordenaar, is alleen moordenaar ten aanzien van zichzelf. Hij maakt zichzelf kapot. Hij maakt ook anderen natuurlijk kapot, maar Alleen door zijn eigen toedoen, maar van boven. We hebben dat geleerd. Wat boven, dus ook, ook, wat uh, Koning David ook zegt. Shalom la Rachok wa karof, Shalom, shalom wordt gezegd. Twee keer shalom. Shalom, shalom. La Rachok wa karof, Vrede, vrede. Twee keer. Waarom? Voor beide. Voor degene die ver is, ver weg is. Voor Hashem, van Hashem. En voor degene die dichtbij is. Voor, uh, onder andere dus. Als paar voor iemand die weg is van Hashem, ver weg is van schem, Godeloos, zonder. Als voor een rechtvaardige. Wat is het verschil dan tussen die twee? Alleen rechtvaardigheid, dat is al iemand die hier op aarde, dat die wel ervaart hem als rechtvaardige. En hoe ervaart hij Hashem als rechtvaardige? Door zelf rechtvaardigheid na te streven. Door hem te rechtvaardigen, ervaar je ook de rechtvaardigheid. Het is, het is als, als echo, echo, ja, echo, als een boemerang-effect. Ga jij uh, rechtvaardig, rechtvaardig, rechtvaardigheid binnen jezelf, in jezelf uh, aantrekken? Je, ga je jezelf aantrekken aan rechtvaardigheid? Dan gaat ook de rechtvaardige Hashem gaat zich aantrekken aan jou. Hashem is in, in elke mens uh, alleen aan, aan mij, aan ieder van ons is het om de weg te kiezen of ik in de dienst zit of ik in de liefde zit. En wat wij moeten doen is, zowel in de liefde zoals so in de dienst, want soms is het nodig dat Hashem, dat wij in de dienst moeten zitten. Waarom? Correctie moeten wij doen in de dienst. Een stukje van, van onze nog niet gecorrigeerde wens, die komt nee op ons, die als die verschijnt, die, die onder ogen, als wij die onder ogen krijgen, dan ervaren wij dat als dien, want die is niet gecorrigeerd. En dan moeten wij die, dan moeten wij ook vrees aan de dag brengen. En daardoor verbinden wij, verkrijgt deze toestand van deze, van de dien, verkrijgt een stukje geest van een stukje liefde. En uh, wordt ook deze kant gecorrigeerd. En dan daardoor verbleef de mens in de volmaakte liefde. De volmaakte liefde, zie de volmaakte liefde is niet alleen dat ik dan in de linker lijn zit en daar liefde breng maar de liefde is, de volmaakte, de volmaakte liefde is, dat ik zowel in de rechter lijn recht, uh, uh, liefde heb, die waarvoor ik ook. Waarbij ik ook uh, de vrees, de nodige vrees opbreng. Als in de linkerlijn heb ik wel dien. En daar ga ik ook dan door mij op te wekken in de linkerlijn. Ook voor de, de, de vrees op te wekken. Ga ik ook lief hebben naar In de linkerlijn. Dat is de volmaakte liefde. Zie je dat? En als je dat oefent oefend, elke dag weer deze woorden probeert het in praktijk te brengen, dan zal je zien dat ook de die ook momenten die zwaar aanvoelen enzovoort, dat ook die, in die momenten zal je ook liefde ervaren. Dus van alle kanten zal je dan liefde weten te bewerkstelligen. Liefde moet je Maken, liefde, de liefde, liefde is een project. Liefde is een, de weg naar de liefde, is een project. Jij gaat het project, projectmatig doen in de rechterlijn en in de linkerlijn. Jij bent degene, de enige die bepaalt de mate van de liefde. En jij kan zelf dan deze liefde volmaakt maken in elke toestand. Het ja, is dus niet dat zij altijd volmaakt is. Jij maakt het volmaakt, want steeds hebben wij allerlei um, storingen, zogenaamde storingen. Storingen, niet alleen van buiten, en, maar ook van binnen betekent nieuwe wensen die wij gaan, stukken van onze wensen die gaan wij corrigeren. Maar ook van buiten krijgen wij uh, als het ware signalen van onze niet gecorrigeerd zijn, van onze tekorten. Niet dat iemand van buiten kan, mee, kan ons iets uh, kwaad doen. Kwaad voelen wij dan alleen in onszelf, dat als reactie op onze uh, kwalijke reactie op wat er gebeurt buiten. Dus allemaal eigenlijk, ik uh, wordt nergens afge, wat afgeleid, maar het allemaal zijn dat uh, momenten waarin jij... Dat project liefde van beide kanten moet zelf bewerkstelligen. En niemand kan het voor jou doen, alleen jij. Door wat we leren hier? Wanneer Hashem jou alles geeft, en wanneer Hij alles van jou ontneemt in jouw gevoel. Aan beide kanten moet je liefde hebben door vrees erbij te doen. Het eerste en cruciale voorschrift van de Torah. Maar de wereld kent het niet. Zie Ze spreken van tien geboden en zien dat een beetje zo'n mora moraal, moralistisch, en, maar begrijpen niet hoe, op welke manier. Men kan niet weten hoe. Men tot deze liefde komt anders dan door de Zoger. En Yeshua wil dan graag dat wij dat via de Zoger werkelijk ontvangen dat de, het mechanisme van zijn liefde. Zeven naar de punt. VAL GITKAWALUT AHTAIRA BAGAVA BESITRO BESITRA DETTIVO MIVIGA PASUKNEJCHENACHE YADAMI fakhet TAMID VIDURESH EDA MILA TIN TAMID SHEMASHMA AFILU BAET SHE GASHE BITBARA HOSSE EL 11, towotimo, sarigam, kelle, fachet, mi menu, wijnu, twaalf, grom achet, punt. En verder gaat hij ons dat verklaren. Wat hij in grote lenen heeft al uitgelegd. Wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, de ik, de regel acht, aan de liefde, de Tivo aan de kant van het goede, oftewel in de red, aan de rechterkant, hij zegt het niet, maar wij weten dat het zo is. Bij wie pas ook, brengt hij het vers, citeert hij een vers, het vers wat wij al geleerd, geleerd, geleerd hebben, Aschaya dame, verget dan niet. Geprezen is de mens, gelukkig is de mens, die altijd vreest. En dat is dus in de rechterlijn moeten we deze, eigenlijk dit vers opwekken bij onszelf. Wat zoals de zoger zegt. We et amila tamid, en hij, de zoger legt uit het woord tamide, altijd,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 voor hem te vrezen. Hem te vrezen. Bah, doet dat wel zeggen. Wat betekent deze vrees? Let op. Wat voor vrees is het? Niet de kinderlijke vrees van deze wereld, zoals de religieuze vrees. Maar, let op. Nou, maar dat wil zeggen. Je als je grommig Dat misschien zou hij uh, een zonde begaan. Een zonde veroorzaken letterlijk, dat, was de, dat is dan de vrees, duidelijk, want voor de martekunde hebben we allemaal nog, de malgoed is nog niet, uh, is gezoomd, gezoomd, Daar is er wel, dus uh, altijd waken zoals Yeshua ook ons heeft gezegd, waken, uh, oké, okay, waarom moeten wij waken als de Mashiach al hier, de, uh, Yeshua was Mashiach, die was al hier op aarde, waarom had hij gezegd aan zijn leerlingen waken, juist ja, hier dat door? want de liefde, is er, er is geen liefde zonder, tot de gmartikun, het let op, tot de gmartikun, er is geen liefde zonder, dat, anders dan wanneer men die verbindt met de eer, ah, met de vrees. Valit kalut ha i Basitra hawa. Besitra ha de dina. Mi vi katuw. Mi fertin ishe ein fijftin la kashot libo, Ba e da dina. Mi Let op, goed opletten wat je zegt ons. Het is cruciaal deze les wat we leren hier. Een mens zoekt alle, over allerlei dingen, uh, gaat lezen allerlei troep wat in de wereld is. Die men ook heilig noemt, heilige troep. Maar dat wat hier staat... Dat is de weg, dat is de absolute weg naar, naar die, jij kan uh, de manier waarop jij kan jezelf permanent corrigeren. En aan zichzelf, als een proefkonijn, kan je dat zien aan jezelf, dat, uh, dat het werkt. Daar gaat het om. En niet hun komedie, dat zij... Naar buitenkant maken ze dat zij doen net of zij heilig zijn, maar minderjarigen verbruiken, misbruiken, de belasting ontlopen, huizen, roven van weduwen en alles. En zo tot nu toe gebeurt het allemaal, vooral in deze tijd van de crisis. Van de financiële crisis. Zoveel, hoeveel van dat soort zonden gaan ze dat niet doen. En je weet niet wat het allemaal in de wereld, hoe dat hier allemaal zit. Overal zit het geld van de kerken en synagoogjes, in alle businesses, in al die banken. Duidelijk. Terwijl hier in de zomer hebben wij. Niets te maken met, nog met geld, nog met machtsverhoudingen, religieuze machthebbers, welke dan ook. En zo gesprek spreekt tot ieder van, van jou, tot ieder van ons, tot elke mens op aarde. Om dat te gebruiken, dat is de, de methode van de bevrijding, persoonlijke bevrijding van elke mens en daardoor ook de hele wereld. Dus de rechterlijn we wel ge, heeft ons verteld hoe dat nu net ook deze, dit vers ook dat ashraya dambot gelukkig is de mens die altijd vreest enzovoort waar well, het kalud haira en over de linkerkant wanneer het uh, de mens de dien de teitf, in de tijd van de djinn, wat Ali het kalloet haïra en over de, de, de samenvoeging, aanhechten van de vrees aan de liefde, de regel 13 bij de Jean, aan de kant van de djinn, oftewel of aan of de linkerkant zou so ze dat noemen, in de tijd van de Gvorot. Mewi Hakatouf brengt het Heilige Schrift en, en, en brengt hij een vers, een ander vers. Me sheli bo, je bara. Hij, die zijn hart verhaard, die zal vallen, vervallen in kwaad, want het is juist in de linkerkant, in de linkerkant is het, lopen wij het gevaar dat wij het hart, ons hart verharden. Ja, het is zo moeilijke toestand, dan word ik harder. Ga ik tegenaan? in plaats daarvan, zegt hij, moeten we ook de vrees opwekken bij onszelf, ook in de andere kant van de dien. Shammash hier, dat betekent dus, dat de mens moet in de tijd van de dien, de mens moet, een mens moet zijn hart niet verharden. En, en dan kijk wat hij zegt ons, Door geen, geen erlei reden in de wereld. Wat er ook in de wereld gebeurt, let op wat hij ons nu vertelt. Wat er ook, om welke reden dan ook, mag een mens zijn hart niet verharden. Kijk wat hij zegt ons. Want een mens kan zeggen, nee, ik heb mij met de Torah bezig gehouden. Met dit, met dat, goede dingen gedaan. En mijn kinderen werden Godverhoede van mij ontnomen. Mijn zoon, mijn dochter, weet ik veel. En dan de mens kan zeggen, nou, nu is het genoeg geweest. Dan wil ik geen goede dag zeggen aan Hashem. Dan zegt die waarschuwing die ons. Om, om ons hart niet te verharden in de moeilijke tijden, in de tijd van wanneer je voelt de dien in jezelf. En het kan zijn dien binnen jezelf, buiten jezelf, want alles is binnen jezelf, alles is jouw reactie. Zestien ah, zie polen, zit de achter, let op, want dan, let op, als een mens dat doet wel, als een mens wel, uh, zijn hart voor haar, dan zal hij vallen, of vervallen, vallen in tot, na, tot de citra agra. Welke citra agra heet raa? Kwaad. Zestien na de punt. Helaas 17. Az. Lorer be eta a le ira mi Welich 18. Verich lola ira bahava shalim. Shalim. Shalim. En zijn soms woorden uit het Aramees, wat hij ook aanhaalt hier bij zijn Hebreus, in het Hebreus geschreven kommentar, shalim shalou et hahi punt ela shetsrichim az man mar dat men dient dan dat is in de linker wanneer de dien zich manifestiert. Maar dat men dient dan leor erbe joter et aira men dient dan meer freis opwekken. Bij zichzelf. Lira, lira, mi panaf, om voor zijn aangezicht te vrezen. Achten. Welich lola ira wa alim En de vrees samen te voegen, aan te hechten aan zijn volmaakte liefde, die in deze periode is, op dat moment is. Wat, ik, wat hij ons nu vertelt, moet je leren voelen binnen jezelf, niet woorden, niet in je hoofd, maar tot, aan die, tot, tot en met jouw jesod. Dat betekent begrijpen, niet met je kopje begrijpen, maar tot aan, die, aan jouw jesod. Het gevoel moet je ook opbrengen. Zien wat hij zegt. Het mag ook pijn doen. Opbouwende pijn. Pijn betekent dat het, komt, het licht komt in gebieden die verstopt zijn. En, dat het heeft het, heeft het, en daar is geen plaats om... Binnen te laten komen het licht. En dan ligt het licht als het ware draait zijn gezicht omhoog naar een andere kant. En dan schijnt als het ware met zijn achterkant. En dat doet, geeft een gevoel een beetje zo'n als pijn. Maar als je het verdraagt, dan heb je de volgende keer veel minder. En misschien verdwijnt het wel, Na een tijdje verdwijnt het helemaal. Want jij hebt uh, eerst dat keihard gehad, de plaats waar het licht kwam, de oppervlak. En daardoor, omdat jij um, liet jezelf um, door het licht, jij maakte jezelf ontvankelijk, daardoor Komen op de oppervlak, op dat oppervlak, harde oppervlak, komen dan poren, gaan op, open, poren. En dan kan het licht een beetje binnenkomen. En dan weer dichterbij, en weer meer, meer en dichter en dieper. En dan die, deze oppervlak die hier zo hard was, en pijn harde pijn aanvoelen, die doet niet meer, want het licht is al binnengekomen. En dan nog dieper heb je ook weer plaatsen, waar die ook weerstand nog bieden, nog geen kracht hebben, om door het licht, uh, doorzeefd te worden. En ook ga je daaraan werken, totdat je helemaal als, als een spons wordt. Helemaal wijk voor het licht. En daardoor, hoe wijker je wordt voor het licht, hoe krachtiger word jij in deze wereld. Hoe krachtiger jij gaat in werkelijkheid staan in deze wereld. Omdat jij brengt dan in deze wereld, jij opent jezelf Jouw diepste plaatsen voor het licht. Die zijn altijd open. Maar jij liet het licht daar niet. Jij kon het licht daar niet ervaren. Dat, was een, dat waren de plaatsen die bij jou eigenlijk als dood waren. En nu komen zij tot leven. Jij bent degene die jouw jezelf opwekt uit de Amnam hen a' En dat is eigenlijk de laatste zin van deze alinea van geweldige conclusie wat hij nu trekt. Let Am naamneigend in echter, henna ira lishuna, zowel de eerste vrees, dus de eerste vrees in de rechterlijn, wanneer het goed, wanneer het je goed gaat, we henna iraasni ja als de tweede vrees in de dien, wanneer de dien zich manifesteert, manifesteert bij jou. Een ander twintig zij ze niet, godvergode, le wel dat smoor voor eigen voordeel. Hela raak, maar dat de mens dan, dat hij alleen, dan alleen maar vreest, 21 Basiat, dat hij misschien, uh, voor het, dat hij misschien zou verminderen in het aangename te doen aan zijn. Jotzeer, aan zijn vormer, aan zijn scherp, schepper. We gaan het van begrepen het goed. Dat is de enige vrees die wij moeten hebben. Zou ik het niet minder gaan doen? Want als ik dan tevreden ben, mijn rekening of mijn bankrekening zo een beetje vol is en voel ik lekker waarom moet ik nog Hashem hebben? En dan uh, zeg ik nou, ik hoef niet uh, Hashem te hebben. Dan, ja, ik ben zelf, uh, zelfstandig, ik heb alles nu. Ik heb Hashem niet meer nodig. En dan daardoor zou, ga shalom, God verwoeden, mijn liefde voor Hashem zou kunnen uh, afkoelen. Eigenlijk, dat, dat is een grote vrees. En dat is ook erg, erg uh, in onze wereld, is het ook, manifesteert zich ook met de welstand met de wel, welvaar, welvaart van de mens dat is, dan, dat is dan de vrees ook van zoals Shlomo Amelagde, Salomo, Salomo Salomo had gezegd ook als nog als jonge man had hij dan verzocht Hashem in zijn gebed had hij gezegd gevraagd Hashem, Hashem maak mij niet uh, rijk super rijk Maak me niet rijk. Want, nee, maak me niet rijk. Omdat anders zou ik gaan uh, schoppen tegen jou. Ja, dan is het uh, grote mond op maken. Maar maak me ook niet arm. Want dan zou ik, zou ik, dan zou ik willen stelen. Nee, heb je genoeg voor jouw gevoel? Genoeg. Gewoon doorgaan elke dag wat je kan. Maar weten dat het altijd dit gevaar bestaat, zowel als ik rijk word, betekent eh, zelfgenoegzaam, dat is betekent zelfgenoegzaam, dat dus hoeft niet altijd in geld eh, uitgedrukt te, zijn, te worden. Zelfgenoegzaamheid, dat is, is, dat is dan wat, wat Salmo had gezegd, waar hij vreest waar hij Wilde, waar hij vroeg Hashem om hem dat te besparen. En ook uh, arm en arm is dan ook weer een aan armoede. Betekent ook niet dat de mens weinig geld heeft ofzo. Armoede betekent juist dat de mens uh, ziet dat bij een ander is bij hem, niet, bij hem niet. Dat is de armoede. En dan wil hij stelen. Op allerlei manieren. Hij gaat kwaad spreken over de ander. Hij gaat allerlei andere dingen doen, maar dan projecteert dat op anderen. Enzovoort. 23. Wie, nee, niet waar u Beta pikudin. beta Pikoudin, Arishonot. 24. Shepikouda kadma, i hier, a, we hi, la, 25. Shelkola Torah, omid zwot, we hi, breshi, 26. Omid barier, het bapasuk, harishon. En nu goed, goed en goed kijken hoe hij die verbanden legt, het begin van de Torah met de met die voorschriften, hoe het allemaal zit, verwerkt, eh, geweldig in dit Torah zelf. Let op. niet nee, niet waar en zie hier, het zijn uitgelegd, het zijn goed nieuw uitgelegd, twee eerste voorschriften. 24. De Shepicuda kan maar, dat het eerste voorschrift, IAIRA, is de phrase Wie klala 25, Shelikoya Torah om het woord, en zij bevat, subliem bevat in zichzelf alle, de hele Torah, let to op wat hij ons, de hele Torah en de voorschriften. we brechit. En dat is het eerste woord van de Torah, brishit. En nu goed kijken naar dat woord brishit. Eigenlijk alleen dat woord brishit, als je hem goed bestudeert, dat woord in alle variaties. En ook dat we zullen dat we zouden ook nog leren in de, verder in de zoger en ook in de tikkunim van de zoger. Alleen in dat woord alles zit, de reading zit alles in deze in the alleen dit woord. Alles potentieel is aanwezig in alleen in dit woord. Let op, dat that, that is brisid, ba dus in, that verse. in, that verse, believe, in that verse, het woord brisid, bij eredba pasukari shon, en dat wordt uitgelegd in het eerste vers. In het eerste vers hebben we, eigenlijk in het eerste vers van de Torah hebben we, de. Eigenlijk. Het eerste voorschrift van Hira, vrees. En kijk nou goed, hoe dat kunnen we zien? Niet uh, symbolisch, maar kunnen we alles zien in het woord Hira. Dat zit in het woord Breshit. De letters van het woord Hira, Jud, Resh, Alef, Hey, kan je allemaal vinden binnen het woord brishit? en 26 na de punt. We hier, 27, Barailakim, Ed Ashamaim, We et En dat is dat vers, dat eerste vers, is van de Torah. Brišid, 21, eerst. Barai lokim, pshipa lokim, eda shamanin, de hemel, ved arets en de aarde. En nu goed kijken hoe hij dat uitlegt. Hoe hij dat verklaart. Dat dit eh, het uh, eerste voorschrift is. De ira. Klamar 28. Shahir a. Sha'irishit. Mimena mm -hmm. jadz'u ha-shamayem 29 vaharetz, shahem zon van feyhem, shahem she, bia ben. Klomar, dat wil zeggen 28. Shair, en nu goed kijken wat hij nu ons nieuw zegt, maar kijken dan naar de letters, nee, look. Alleen, let op, alleen uit die letters, achter die letters, schuilt, schuil, ha gaat, schuil, Hashem. Alleen daar kan je hem vinden, en niet in de lucht. Let op, als je wandelt, wandelt in een parkje, in een bos, en je ruikt lekker daar in de lucht, wat er ook mag zijn. Lucht is niets anders dan materie. Ja, lucht is materie. Een beetje uitgedund, maar het is wel materie. Lucht is materie. Het is het placenta waarin, waarin een mens zit, ligt, zit, in, uh, daarin geplaatst. Niets kan men de mens brengen tot de verbondenheid met Hashem... schem. Anders dan via deze, de letters van Hashem. Achter de letters zit Hashem. De rest is alleen maar praten over God, over allerlei andere dingen, praten over. Vanuit de slavernij van, het, uh, van dit placenta. Alleen Achter deze letters door te gaan kijken en binnenkomen, binnenkomen, verbanden leggen. Binnen via deze letters kunnen wij uit dat placenta van het heelal uh, uitgaan, bovenuit komen. En dan verbinden wij ons met hem. En niet alleen, niet hier in het placenta, want Hashem heeft uh, dat geschapen in, dan de wortel. En de rest heeft hij bekleed door de citra agra en alle andere zijn van zijn um, ministers en krachten die, waardoor hij ook de materie liet um, kom. Klomar, let op. Klomar, dat wil zeggen, 28. Sha'ira, Sha'irishit, dat is Jira, de phrase. En kijk nog een keer naar het woord phrase. Sha'ira, die, die reshit is. Daar hebben we die drie letters: resh resh Alef die hebben we ook hier in het woord Reshit in het eerste woord van de Torah. Het begin. En dat begint met hey, begin. hiera. Zie dat dat hiera Shaiira 28 de frase die Reshit is de eerste is. En dat is wel weten dat het het eerste voorschrift is. Dus hiera. Als eerste voorschrift zit in het woord Rishi dat, eh, eerste betekent. Mi mena dat daar, daaruit, jats u kwamen uit, oftewel verschenen, asa mai ba de hemel en de aarde, oftewel de schepping, 29. Sheem zon die zon zijn. Eigenlijk uit vrees. Right? Uit de vrees, uit deze eh, Tsimtsu kwam verscheen de hemel en de aarde. Wan fei hem, via en hun takken, aftakkingen, oftewel uh, het, product, het product van hen, hun uh, vervolg wat, van die zon van de wereld dat ze woedt, die zijn. Bijabrija, iets is erin, dat is hier. 49 naar de punt. Wapasuk, 30. Abed. Hoe pirouch onsje, zhem hem, dalit, metoot. En nu goed kijken. Dat hebben we dus het eerste vers van de Torah, gaat, dat hier het eerste, let op goed op, let alles zit hier, het eerste vers van de Torah, dat is dan het, waar, waarin de Torah geeft aan het voorschrift, het belangrijkste eerste voorschrift van vrees, en dat hebben we in het eerste vers van de Torah. Waar pas ook het en het tweede vers, het tweede vers van de Torah, let op. Hoe pirush onsha. Dat betekent, is of de uitleg geeft de betekenis van uh, is eigenlijk de onsha, is de straf. Ja, de straf, als men uh, als men geen vrees uh, opwekt in zichzelf. Shehem, dalet het me dood, Welke straf zijn vier vormen van de dood? We hebben dat geleerd, herinner je nog? Vier vormen, van vier soorten van de dood. 31. Tohu. Herinner je nog het woordje tohu. Die is, die staat tegenover genek. Die staat tegenover de wurging. Doden door de wurging. Bohu. De tweede, de tweede dood, is die aangegeven wordt door het woordje boho. Dat is skila, dat is het doden door de steen. De uh, bekogeling door de stenen. Bestijnigen. Gozig, de derde, derde, de derde dood is gozig, is de duister, die, die zoals daar geschreven wordt. Dat is srefa, dat is het doden door verbranding, 32, verroog, en roog, de vierde dood, zoals men dan daar in het ora staat, in het tweede vers. Dat is herk, dat is het doden door zwaard, de regel 32 naar de punt, duidelijk. Dat hebben we nu, hebben we de twee eerste versen gehad van de Torah. In het eerste vers hebben we, de Torah geeft ons uh, het primaire, allesomvattende voorschrift van Hira, van Frees. In het tweede worden de vier vormen van de dood gegeven. Natuurlijk, als een mens die deze, de eerste, Mitzwa niet vervuld. Regel 32. Op ik Tnina, sorry, op, op, op ik hoorde Tniana, moet ik zeggen zo? Tniana. Wel eens had ik wel eens gezegd op Tnina, maar euh, wordt ook gezegd Tniana. Ja, daarmee is zo dat er zijn wel regels, maar voor, het, voor de uitspraak, maar ik heb dit gehoord en dat gehoord. Evet, het is niet, uh, maar beter, beter te zeggen misschien, tinjana. Upekuda tinjana ji ahava. 33. We hii mitbareret bakatuf vayomar Lakim. Vayomar alakim, sorry. Vayomar yi. 34 horen goede en nu goed kijken. op dat nietana en het tweede voorschrift dat is liefde. Kijk, zo liefde komt dan op de tweede plaats. Also, het is al verder de verder uh, vers ver, ver dat da, da, daarna komt. Maar het is wel na de vrees. Wie. En die wordt uitgelegd in het vers. Hier ook in de scheppingsdaad. We maralokim en elokim zij. ihior oor. Zij het licht. Dat, dat is dus de liefde. Daarmee wordt dus in het Torah dit tweede voorschrift aangegeven. We goelen enzovoort. 34 naar de punt. weers, ba, bet, citrin. En die heeft twee kanten. Deze liefde heeft twee kanten. Dubbele punt. Citra. Achat. Hi. 35. Bautra. Uwe orka de jomin. We gohle. Goed kijken. weer herhalden dingen, maar dan ook daardoor komt het dieper en dieper in ons binnen. Citra, de eerste kant van die liefde. Dat is Boutra, 35, zoals de ons zegt. In Rijkdom. Uwe orka de jomin. En in de, f, de lengte der dagen. Dat is allemaal... We enzovoort. Dus in de rechterkant, aan de rechterkant. Punt. Sidra bed, 36. I. We afscha, we goo'n De tweede kant van de liefde. Dat is zoals het in de Torah is gezegd wordt. begon afscha. nog? Gij zult de schepper lief hebben. In de sma, zegt men dat. In de sma, hoor Israël. Je zult dus Hashem liefhebben begonnen met schaal of gooi Met al jouw nerven. En met al jouw kracht. Macht. Betekent. Dat is dan de. Betekent dat. Wanneer men dat zegt, dat men zelfopoffering doet. Alles geeft als het ware van binnen. Zichzelf overgeeft. Aan Hashem. Punt. De heino bij het. 37, shanotela nevers. Wam me od, shanga. ha hahawa, De 38, slima. P, hier heb ik, zie ik een fout. 38, het tweede woord begint hier. Lijkt wel op een P. Maar de eerste, eerste letter van het tweede woord in de regel 38 moet het wel kaf zijn. Kmo baet jongeren zijn de jongeren. En de jongeren zijn de jongeren. de jongeren zijn de jongeren. de jongeren zijn de jongeren. Nafak 41, Dina, Kashia, Kanaal. Kam 3 hele achlala, a year, 42, Bahava. Babette, Sith en Dubbele punt. Kijk goed kijken wat hij ons nu vertelt. De bron van de Dinim. Kijk naar hoe hij ons aangeeft. De essentie, de bron waaruit de Din komt. Hoe komt dan de Din als Hashem zo so goed is? Let op. We sitra 35 habet en de tweede, we hebben gezegd, de 36 punt. wat betekent dat, dat uh, met al jouw nefes, met al jouw, met al jou Hashem hebben, met al jouw nefes, en met al jouw macht en kracht. De heino dat wil zeggen, baet, heel een nefes. In de tijd wanneer Hashem neemt van jou, neemt jouw nefes weg, Natuurlijk door je eigen toedoen. Waar maar en jouw macht, jouw kracht. Kijk, ja, laat dan jouw liefde volmacht zijn, 38. Kmo, net zo als in de tijd, let op, wanneer zo liefde moet zijn, net zo liefde moet het zijn, als in de tijd, wanneer hij jou. Utra, wanneer, wanneer hij jou geeft reikdom we orka de jommen en de lengte der dagen so fort. en zo voort. Als er de illegaliteit was zo dat, let op, en nu hoef ik wat die nu ons nu dat omwille van het onthullen van deze liefde. En nu komt er iets voortreffelijks, voor wat hij ons nu vertelt, de bron van, van, deze, van dit mechanisme. Dat, dat omwille van het onthullen van deze liefde, op deze liefde van de linkerkant, in die van de... Nieknaas haar oor werd het licht van de scheppingsdaad, oftewel het primair licht, Verstopt. Kijk nou dat Hashem heeft het opzettelijk gemaakt op dat de mens vrij zou zijn, op dat de mens zelf hem door omwille van het de verbinding met Hashem dat, dat de mens zelf de liefde, de volmaakte liefde zou opbrengen voor Hashem zowel so wanneer hij het lekker heeft als hij wanneer hij het uh, niet prettig vindt, oftewel wanneer hij uh, al het goede heeft en als wanneer hij de dien beleeft, Hashem zelf bij de schepping aan, aan het begin van de schepping, heeft Hashem ook dat primair licht dat schijnt in de rechterlijn heeft Hashem hem verstopt let op Omwille van deze volmaakte liefde, van de mens deze liefde zou kunnen opbrengen, ook in de tijd wanneer de dien is. Eigenlijk alles heeft Hashem voorbereid voor de mens. We kad agnes, en wanneer hij dat licht heeft verstopt. Let op. En wanneer Hashem, toen was Hashem dat licht had verstopt, dat primair licht, naaf agdinakash, kwam uit, oftewel verscheen, de zware dien, zoals boven gezegd werd. We gaan zregen en men dient dan uh, ook de vrees samen te voegen, aan te doen hechten, samen te voegen aan de liefde, 42, aan twee, aan twee kanten ervan. Dat Hashem heeft zo gemaakt, speciaal, eerst had hij het primaire licht gemaakt, en dat is dan voor het schijnen in de rechterlijn, en daarna had hij het licht verstopt, om eh, dien daardoor te laten ontstaan, zodat ook, zodat ook de mens zal ook aan beide kanten van Hashem lief hebben, beide, in beide kanten zou hij van de liefde zou hij, eh, vrees. Aan de dag brengen en daardoor de volmaakte liefde zou tot stand brengen. 42. Na de dubbele punt. Basitra achet, 43. Zrichen lira, schlooie grom, achet. Wat is het nou 44 havat, havat O, o bet three hundred and eighty-three hundred and eighty-two forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven, seventy-eight, seventy-nine, eighty, eighty-one, eighty-two, fifty two fifty three fifty four fifty five Zeg geen dient men te vrezen, je om, om geen zonde uh, te veroorzaken letterlijk. En dat zijn liefde zo afkoelen. 44, Vier dat is de ene kant, de rechterkant. Wanneer het hem goed gaat. In de, en in de tweede kant van de liefde. Dus wanneer de dien is. die raad men vrezen voor Hashem. Mipnei. Hak niet zo vanwege het verstopt zijn. Ja, wanneer het licht verstopt is bij de mens, betekent dat die dien beleeft. Shahu had dien, dat is de dien, 45 dat waardoor dus Hashem gezegend is hij, uh, oordeelt over mens, of oordeel doet over de mens, dus oftewel de mens met dien behandelt, de beide kanten zijn nodig, duidelijk, dien is goed, en de geest is goed, en door die twee krachten Hashem heeft de wereld geschapen, zoals we dat gezien hebben. Eerst heeft die geschapen de Zoals we dat we hebben geleerd, het licht, het primaire licht, en toen had hij dat licht verstopt. Dus eerst was het geest, barmhartigheid, en daarna had hij hem verstopt. Om op deze manier de mens, uh, de vrije wil, vrije wildigte aan de mens te laten manif zich manifesteren. We zeggen. hoe je en dat is naar de uh, eenvoudige woorden van de een, eenvoudige zin van de woorden van de zorg.